met het NOS-journaal. De eerste stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn al uitgebracht. In Zwolle konden mensen tot half twee stemmen in een studentencafé. De burgemeester hoopte zo meer jonge kiezers te bereiken. Ook in Arnhem en Castricum gingen om middernacht stembureaus al even open. Om half acht zijn alle stembureaus in het land open, tot negen uur vanavond. In het NOS-slotdebat benadrukten de partijleiders dat er echt nog wat te kiezen valt... VVD-leider Gus zei dat het gaat tussen links of centrum-rechts. D66-leider Jette, CDA-leider Bontebal en groenlinks pvda leider Timmermans... vinden dat het tijdperk Wilders moet worden afgesloten. Wilders zegt juist trots te zijn dat zijn partij het gevoel van miljoenen mensen haar fijn aanvoelt. Steeds meer gemeenten ontwikkelen beleid om zelfdoding te voorkomen. Ze breiden zich hiermee voor op een nieuwe wet die op 1 januari ingaat... Afgelopen jaar waren er gemiddeld vijf zelfdodingen per dag. De nieuwe wet moet helpen om dat aantal omlaag te brengen. Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij het landelijk actieplan van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. De Amerikaanse president Trump zegt dat niets het staakt het vuren tussen Israël en Hamas in gevaar zal brengen... ...ondanks de Israëlische bombardementen op Gaza. Volgens lokale autoriteiten vielen daarbij zeker 26 doden... Israël spreekt van een vergeldingsaanval vanwege beschietingen op Israëlische militairen. De wapenstilstand is al vaker door beide partijen geschonden. De Rampenbestrijdingsdienst van Jamaica zegt dat orkaan Melissa enorme schade heeft aangericht. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn meerdere wijken onbereikbaar. Melissa kwam aan land als orkaan van de zwaarste categorie... met veel regen- en windsnelheden van bijna 300 km per uur... Over slachtoffers is nog niets bekend. Het wereld het is bewolkt, maar droog bij een graad of zeven. De ochtend begint grijs met een enkele bui. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. En het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Blue eyes Baby's got Blue eyes Like a deer Mine, and we were sweet Op mijn oren, zaad zilveren klokjes horen Die al jubelen door het bal de breng van overal een liedje met een ander melodietje, en een ander bergendje, al die brappen net heel Zaan zilveren klokjes horen, die jouw juple, bal de lente brengen, overal. bietje bij het andere melonietje, en een ander er bietje, al die brap van het heelal. O, oh, het is als op mijn oren zaal, zilveren kokjes horen Jou jubelen door het dal, de lente brengen overal Het liedje, en het wonderen, een nieuw liedje En het ander werd een liedje Al die brand van het heelal. Dank No! Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS journaal. De eerste stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn al uitgebracht. In Zwolle konden mensen van 12 tot half 2 stemmen in een studentencafé. Ook in Arnhem en Cassicum gingen om middernacht stembureaus al even open. Steeds meer gemeenten ontwikkelen beleid om zelfdoding te voorkomen. Ze bereiden zich hiermee voor op een nieuwe wet die 1 januari ingaat.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 Dublin in a rainstorm, And sitting in the long grass in summer, keeping warm. Silly people play, don't act foolishly I'm so real, so soft to detach my love, and my to love.